Ik ben aanwezig, ja. Um, over. Alge, algehele toestand. Het klinkt erg opgeruimd wat je zegt. Hè? Je komt er uh, prettig in. Hoe is het? Over. Beter dan vanochtend. Maar uh, ik heb nog steeds geen honger. Ik ben nog steeds met het eerste pakket bezig. Dat is wel een beschamende bijzonderheid. Maar ik, uh, ik heb daarentegen enorme dorst. En ik hoop dat de, de eetlust een beetje terugkomt. Ik ga vanavond proberen wat klaar te maken, nog steeds uit dat eerste pak, maar behoefte heb ik er niet aan. Ik vind het heel gek. Over. Hoe is het met de oordopjes? Over. Ja zeg, dat was geweldig. Die uh, piloot die, uh, maakte twee cirkels en dat ding kwam vlak bij mijn tent terecht. Ik schat het op vijf meter. Dat was een een, uh, ja, een prestatie. Over. Voldoen ze? Over. Um, ...voldoen ze? Dat weet ik niet, want ik, ik, uh, overdag uh, uh, uh, ignoreer ik die beesten. Ik, heb, ik doe alleen s'nachts, heb ik er last van, dus ik wil ze vanavond voor het eerst proberen. Over. Dan het volgende, de calls. Wij uh, dachten voor te stellen om die van vanavond 9 uur te laten vallen... ...en die van morgenochtend 9 uur. Als je daarmee eten bent, dan willen we dat graag horen, hè? Dag. Uh, dag wou ik zeggen. Ja, over. Ja, akkoord met 9 uur. Mag ik even vragen of Eva... Op de terugweg, op de boot gehuild heeft. Over. Nee, Eva heeft niet gehuild. We hebben erg veel plezier gehad met z'n allen op de boot. En Eva heeft helemaal niet gehuild, alleen maar gelachen. Over. Ja, tot slot wou ik even afspreken. We hebben vanochtend eventjes vastgesteld of gisteren of die ziekte van mij, wat het is. Zouden ignoreren of niet? Kuurts. En uh, nu ben ik, heb ik erover nagedacht. Ik vind als je een verslag geeft. van wat je overkomt. kun je het niet ignoreren. Dus ik wou gewoon morgen zeggen. dat ik. Uh, dat ik het, uh, een beetje ziek ben geweest. en zo wat allemaal. En uh, dat niet overslaan. Over, vind je dat goed? Dat vind ik uitstekend. Daar heb ik vanmiddag ook op gedoeld. We willen de mens, Godfried Bowmans. in zijn totaliteit. voor de microfoon krijgen. Dus niet alleen wat je ziet, maar vooral ook wat je voelt. En of dat. Uh, Los van het eiland is, met of zonder ziektes of met heimweegevoelens, dan uh, is dat eigenlijk net zo goed. Over. Akkoord, dat doen we dan. Wat mij betreft, over.